11 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. Medische specialisten en patiëntenverenigingen... willen aanscherping van het systeem van orgaandonatie. Ze hebben informateurs van VVD en PvdA daarover een brief gestuurd. Iedereen die zijn keuze nog niet heeft gemaakt... zou een oproep moeten krijgen om dat alsnog te doen. Wie na een derde oproep nog steeds niet heeft gereageerd... is automatisch donor. Ondanks grote voorlichtingscampagnes is het aantal beschikbare organen de afgelopen jaren nauwelijks gestegen... De standpunten van de VVD en de PvdA over donorregistratie liggen ver uiteen. De VVD wil niemand verplichten donor te worden. De PvdA pleit voor een systeem waarin iedereen automatisch donor is, tenzij iemand nadrukkelijk aangeeft dat niet te willen. Bij het tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam vallen minder ontslagen dan was verwacht. Er worden niet 125, maar 90 banen geschrapt. Nog steeds bijna een kwart van het totaal. Het personeel moet wel twee jaar lang 10% van het loon inleveren... staat volgens RTV Rijnmond in de eerste versie van een sociaal plan van de directie. Het bedrijf werd eind juli op last van de inspectie stilgelegd... na een reeks overtredingen van de milieu- en veiligheidsregels. De grootste klant van de Otvia Terminal in het botleggebied was Shell... maar dat bedrijf heeft zijn opslagcontracten verbroken.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 Het was eerst de bedoeling dat op de gedenkstenen ook de namen kwamen van Duitse militairen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Geffen zijn gesneuveld. Maar na kritiek van Joodse organisaties ging dat uiteindelijk niet door. De jongste zoon van oud-dictator Gaddafi is in Libië gedood, meldt de Libische televisie. De 29-jarige Hamis al-Kaddafi zou bij een vuurgevecht in Beni Walid gewond zijn geraakt... en daarna zijn gearresteerd door regeringstroepen. Even later werd zijn lijk gezien... De dood van de zoon komt precies een jaar na de dood van zijn vader. Eerder vandaag arresteerde het regeringsleger... de vroegere woordvoerder van Muammar Gaddafi... toen hij probeerde Beni Walid te ontvluchten. Bij die stad wordt de laatste dagen weer gevochten... tussen het regeringsleger en milities. In Londen hebben ruim 100.000 mensen geprotesteerd tegen de bezuinigingen die de Britse regering doorvoert. Ook in Glasgow en Belfast is gedemonstreerd. De betogers klagen dat de bezuinigingen vooral de armen treffen en dat de rijken worden ontzien. Het protest werd gesteund door de vakbonden en de oppositie. Premier Cameron is vastbesloten het Britse begrotingstekort terug te dringen. Dat is opgelopen tot 8% en is daarmee het grootste tekort van de grote landen in Europa. In Hongkong heeft de douane bijna 4000 kilo ivoor... met een waarde van zo'n 26 miljoen euro onderschept. De smokkel bestaat voor het grootste gedeelte uit slachtanden van olifanten. voor zat in twee containers die uit Kenia en Tanzania kwamen. De Chinese politie heeft voor de smokkel zeven mensen gearresteerd. In de Eredivisie Voetbal zijn PSV en Vitesse... koploper Twente tot op één punt genaderd. Twente speelde vanavond met 1-1 gelijk tegen Roda en Kerkrade. PSV won thuis de nauwe nood van Willem II, het werd 3-2... nadat de thuisploeg tot halverwege de tweede helft met 2-0 had achtergestaan. Vitesse won uit tegen NAC met 3-0. Ajax speelde in Almelo met 3-3 gelijk tegen Heracles. Tien minuten voor tijd stonden de Amsterdammers nog met 3-1 voor. En AZ tegen NEC eindigde in 0-2. Het weer...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 Binnen zit Max van Wezel. De opening van het RTL-nieuws vanavond was dat apothekers... steeds grotere hoeveelheden medicijnen weggooien. De cijfers laten een alarmerende stijging zien. In 2009 werden er nog 94.000 kilo medicijnen weggegooid. In 2010 steeg dat naar 121.000. En vorig jaar was dat maar liefst 156.000 kilo. En die cijfers vallen nog mee. Er zouden nog veel meer medicijnen zijn weggegooid... als we het wielerpeloton niet hadden gehad. Nou, een hele goede avond en welkom bij het Oog op zaterdag. Veel buitenland en overzeese gebiedsdelen vanavond. Want Spanje staat aan de vooravond van belangrijke regionale verkiezingen. De Galiciërs en de Basken gaan naar de stembus morgen... op een moment dat de Catalanen hebben laten doorschemeren... dat ze zich eigenlijk liever van het land zouden willen afscheiden. Bestaat er nog zoiets als een Spaanse identiteit? En hoe hard treft de crisis de regio's die morgen naar de stembus gaan? Curaçao heeft de verkiezingen al achter de rug. De afgezette premier Gerrit Schotten is niet de grootste geworden. Maar ja, de winnaar heeft nog meer de pest aan Nederland dan hij. Het is Helmen Wiels van de partij Soeverein Volk. Stevent Curaçao op een afscheiding van het Koninkrijk af. En dan is het vanaf maandag Nationale Donorweek. Reden voor de Nierstichting een speciaal uh, sorry een uh, voor de nierstichting om de actie geven bij leven te organiseren een gesprek straks met broer en zuster Linda en Clint Kailola zij gaf haar nier aan hem en wat paradiso is voor Amsterdam dat is het paard voor Den Haag het Paard van Troje in 1972 van start gegaan als het poppodium van de residentie. Het jubileum wordt gevierd met optredens van plaatselijke grootheden als Grupo Sportivo... en met een popquiz onder leiding van Leo Blokhuis. Wij vroegen programmeur Henk Kolen om zijn keuze uit 40 jaar muzikale hoogtepunten in het paard. Maar eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zaterdag 20 oktober. De dag dat Curaçao misschien wel de eerste stap in de richting van onafhankelijkheid zette. De verkiezingen werden gewonnen door onafhankelijkheidspartij Pueblo Soberano, het soevereine volk. Een deel van de bevolking vierde de uitkomst uitbundig. Anderen zagen het met zorg aan. Het uitslag betekent dat wij blijven groeien... en dat de bewustzijn richting onafhankelijkheid en zelfstandigheid blijft groeien. Het beste in mijn leven... Zeker weten, hè? want we willen onafhankelijk zijn. We willen op onze eigen benen staan. Als je groot bent, moet je toch eens van huis weggaan. Niet altijd bij de moeder blijven. We zijn er nog niet klaar voor, maar alles is mogelijk. In godsnaam. Ik weet precies wat onafhankelijk voor een volk van 150.000 mensen is. Het, is. het kan niet, het is moeilijk. Niet ouderen, maar dertigers hebben het moeilijk in deze tijden van crisis. Dat zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Dertigers hebben een duur huis, kinderen en vaak geen vaste baan. Alles is tegenwoordig, ja, je hebt of een nulurencontract of flexibel werken. Weet je. Dat hebben heel veel mensen van onze leeftijd. Dus uh, als er geen werk is, dan kunnen ze je makkelijk naar huis sturen. Volgens directeur Paul Schnabel van het planbureau... zijn de ouderen ook veel beter georganiseerd dan de dertigers. Ze zitten sterk in de vakbonden, ze zitten sterk in de politiek. En als het niet sterk genoeg is, dan beginnen ze ook weer voor zichzelf een nieuwe partij. Jongeren doen dat dus niet. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, tegen hun belangen in op dit moment. De gevallen wielergod Lens Armstrong is voor het eerst in het openbaar verschenen. Op een benefietavond van zijn organisatie LiveStrong. Hij zei niks over het vernietigend rapport van de Amerikaanse antidopingautoriteit, maar wel dat het moeilijke tijden zijn. Het is een interessant paar weken. Het is een moeilijk paar weken voor mij, voor mijn familie, voor mijn vrienden, voor deze foundation. En hij zei dat het hem wel eens beter is gegaan. People say, man, how you doing? And I say, and I say this every time, and I mean it. I say I've been better. But I've also been worse. Kim Han Sol, neef van de huidige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, noemt zijn oom een dictator. Dat heeft hij gezegd in zijn allereerste openbare interview met de voormalige vice-secretaris generaal van de Verenigde Naties, Elisabeth zag Because I saw on both both levels uh, on a in a family where uh, of the dictator. Ja, u hoort het. Kim Hansol spreekt vloeiend Engels. Hij zegt Noord- en Zuid-Korea graag herenigd te zien... want er is nauwelijks verschil tussen beide landen. Ja, en dit is een poging om uh, dit nieuwsoverzicht... in romantische sfeer af te sluiten. Namelijk met de bruiloft van de Luxemburgse erfgroothertog Guillaume... en de Belgische grafin Stéphanie de Lanois. Stéphanie... Wilst u mijn vrouw gaan? Jo, ik wil. En jij, Guillaume, wilst du mijn man gaan? Jo, ik wil. In fact, there wasn't one kiss, there were many kisses. And I think Guillaume was very into it. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. Die Guillaume. Nou, De muziekhuis in het oog staat vanavond dus in het teken van het Haagse poppodium, het paard van Troje dat dit weekend precies 40 jaar bestaat. Henk Kolen is al heel lang programmeur van het paard. Goedenavond meneer Kolen. Goedenavond. Uh, u was er vast niet bij in 1972, toen het paard nee, ook, maar, maar hoe, hoe lang zit u er al? Ik ben uh, toevallig begonnen met het, uh, het 25-jarig bestaan. Dus dat is uh, makkelijk uit te rekenen, 15 jaar. Maar u kent vast de verhalen over 1972. Hoe is het uh, paard toen ontstaan? Uh, ik ken de verhalen heel goed. We hebben uh, als onderdeel van uh, de, uh, het 40-jarig bestaan... hebben we ons hele archief uh, gedigitaliseerd en overgedragen aan het uh, Haagse gemeentearchief. Dus uh, we, we hebben heel veel inzicht gekregen in de geschiedenis. Uh, het is begonnen als een, uh, een, een samenwerking tussen heel veel uh, uh, uh, actiegroepen van, van jongeren. En uh, de, de muziek was eigenlijk... In, in de beginjaren een beetje bijzaak. Uh, en uh, dat, dat leidde... Toe dat uh, een groot deel van het programma... bestond uit uh, zaken als... Uh, het Spreekuur, Man, Vrouw, Maatschappij. Uh, een uh, voorlichtingsavond... van de Sociale Unit... met uh, SJ en Unit met uh, JOE. En had je toch ook wel? Uh, ja, daar, daar, daar is het voor heel uh, beroemd door geworden... door uh, de eigen huisdealer. Uh, dat hebben we overigens ook uh, inmiddels weten achterhalen... Hoe, hoe dat precies uh, gestopt is. Want het was een beetje onduidelijk. Van, uh, er was altijd heel veel commotie over. Maar uh, het blijkt eenvoudig zo geweest... Zijn dat die, uh, vanwege tegenvallende opbrengsten... Is, is de huisdealer op een gegeven moment uh, geschrapt... Uh, binnen de activiteiten. Ja, waarmee alle andere mythes hierbij ontkracht zijn. Den Haag is natuurlijk de beatstad van Nederland. Zeker in die tijd. Uh, de, de bands kwamen wel snel al? Uh, ja, ja, ja dat, dat zie je heel snel terug in het uh, programma. Een uh, groot aandeel van, van Haagse bands uh, uiteraard. Uh, en, en nog steeds. De eerste plaat die u ons wilt laten horen... heeft ook daarmee te maken. Haagse bands, geloof ik. Wat wordt het? Ja, het wordt uh, een band die ook in het openingsweekend speelt op 21 oktober 1972. Uh, uh, naast O.O. Den Haag zit wel uh, het rock and roll volkslied uh, van uh, Den Haag, denk ik. De Q65. Maar dit was de Q, Q65, en this is the life I live. Voor u uitgekozen door programmeur Henk Kolen... van het jarige Paard van Troje. De Tweede Kamer had vandaag niet lang nodig... om te reageren op de verkiezingsuitslag op Curaçao. Een overweldigende meerderheid heeft meteen geroepen... dat ze die onafhankelijkheid kunnen krijgen als ze dat willen. Peter Verton is politiek socioloog en publicist... woont al 35 jaar op Curaçao. Goedenavond. Ja, goedavond. Ja, is dat inderdaad de conclusie die je maar beter kunt verbinden... aan de verkiezingsoverwinning van Helmien Wiels en zijn partij Pueblo Soberano? Onafhankelijkheid? Ik denk het niet. <tacht> um, uh, hij is wel de grootste partij geworden... maar hij heeft toch niet meer dan 22,5% van de kiezers achter zich gekregen. Uh, dus, en uh, we hebben hier een aantal referenda gehad in de afgelopen decennia... En daarbij bleek steeds zo'n 70% van de mensen voor uh, behoud van de band met het Koninkrijk te zijn. Mm. En ik zie geen reden uh, om deze verkiezingsuitslag uh, anders te lezen dan uh, de voorkeur die daarbij gegeven is door de mensen. Maar waarom hebben we dan toch zoveel mensen op het eiland, op, op uh, Helmin Wiels gestemd? Want ik heb een paar van zijn toespraken op YouTube uh, gezien. en ja, het, het is ongelooflijk anti-Nederlands. Ja, hij heeft, dat is dus een, een, een, een soort, zeg maar, een mobilisatie een middel van hem. Een instrument om de mensen te mobiliseren. En dat en heeft het door de loop van de hele vorige eeuw en ook nu, heeft het altijd goed gedaan om tegen Nederland te zijn en te bijten naar het baasje. En anti-kolonisator anti en noem maar op. En dat heeft hij nu weer gebruikt, dat middel. En daarmee bereikt hij vooral mensen uit de, de sociaal-economische achterhoede. Mm -hmm. hij, hij bereikt mensen die, uh, die afhankelijk zijn. Uh, maar ook vooral mensen die uh, ongeschoold zijn. En, ja, en die niet echt zelf denken. Uh, en en hij, maakt dus, uh, hij maakt het dus mogelijk dat deze mensen achter hem aangaan. Maar dat is toch nog geen reden om te denken dat heel Curaçao onafhankelijk wil. Nou, toch, en... toch u even tegenspreken, want nog een uitkomst van de verkiezingen... is dat de par, de partij die uh, ja, zich altijd sterk heeft gemaakt voor een blijvende band met het Koninkrijk... een beetje de zusterpartij van ons CDA, zeg maar, de helft van zijn zetels heeft verloren. Dat zegt toch ook iets? Uh, uh, nee, dat zegt niet zoveel. Alle andere partijen, dus uh, naast die van Wielers dus, hè, de Pueblo Soberano... Alle andere partijen die, die zijn uh, niet voor het verbreken van de band met Nederland. Uh, de par die heeft, zoals wij denken hier... maar Er is geen onderzoek gedaan, dus we weten het niet zeker. Maar we denken dat hij zijn vier zetels verloren heeft aan Pais, een nieuwe partij. Die heeft overigens vier zetels gehaald dus. En wat is dat en voor partij? De andere partij, die heet Pais. Um, maar wat staan die voor? Nou, onder andere voor behoud van de band met het Koninkrijk. Uh, dus het is en die, nou hebben dat... ja, die hebben juist gewonnen? Ja, die hebben vier zetels gehaald, nu ze voor het eerst deelnamen. En uh, er wordt hier allemaal aangenomen dat dat eigenlijk uh, mensen zijn van de par. Uh, die, uh, en mensen die dus eigenlijk ontevreden waren over de wijze waarop par oppositie hmm. voerde. Maar uh, nogmaals, ook de halvering van par dus zegt weinig over de vraag... Of Curaçao voor onafhankelijkheid is, ja of nee? Uh, wij hebben hier heel veel krantenartikelen gehad. en televisie- en radioportretten. van Gert Schotten. Dat, uh, ja. die man met die maffiabanden, zeg maar. Maar ja. over Helmin Wiels is hier eigenlijk heel weinig bekend. W wat is het voor iemand? Helmin Wiels is, uh, heeft een, uh, een opleiding als uh, maatschappelijk werker. Hij heeft dat 35 jaar gedaan, kent de hele zeg maar, de, wat ik noemde... de sociaal-economische achterhoede kent heel goed. Weet heel goed waar deze mensen... wel of niet bang van zijn. En eigenlijk speelt daar nou op in. Hij speelt in op de angsten van die mensen. En eh, op die manier krijgt hij vijf zetels En dat geeft hem ook macht. En dat wil hij graag. Ik heb hem nog niet echt... Iets, aan, iets zien doen, namelijk... aan de positie van die mensen. Hmm. Behalve bijvoorbeeld... gratis onderwijs voor iedereen. Maar ja... Niet iedereen heeft gratis onderwijs nodig en dat kost ook ontzettend veel. Ik vind het wel een heel begaafd redenaar. Ja, ja, ja, maar je komt hier, als je niet kan praten, kom je niet uh, bovendrijven in de politiek. Uh, wat, wat jullie in Nederland uh, pas sinds kort kennen, hè, dat je op de televisie uh, uh, moet kunnen meekomen, uh, dat kennen wij hier al heel lang. Uh, dus uh, zonder dat je, dat je kunt praten, uh, uh, maak je geen indruk. Maar je bedoelt, het is een beetje een populist die op onderbuikgevoelens vooral een beetje bij de laag opgeleiden op het eiland uh, inspelt. Ja, en ook dat mag je weer niet zo zeggen. Niet alleen, wel, maar niet alleen dus. Hè? Want hij heeft dus ook een aantal goede ideeën. Hij wil het onderwijs verbeteren. Hij wil dat mensen hun geschiedenis kennen. En, en eigenlijk zou hij dat zelf moeten leren... En hij wil daarnaast ook eh, dat de anticorruptiewetgeving verbeterd wordt. Dus dat is nou nog het moeilijke met deze meneer. Je kunt hem niet zomaar in de hoek zetten als, uh, als slecht... Nee, hij heeft ook een aantal goede ideeën. Dat anticorruptie, meent hij dat echt? Want hij heeft vandaag al gezegd dat hij wil doorregeren met de MFK van Gerrit ja. Schotten... de partij waarmee hij ja. in de regering zat. Ja. En die wordt nou juist van fraude en corruptie, hier Ja, ja dit, is, dit, lijkt, dit lijkt inderdaad een beetje lippendienst. He, maar op, dat zegt hij wel tegen zijn achterhoede dus. He. En hij, hij, wordt, hij wordt niet als zakkenvuller gezien. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat hij dat ook niet is. En dat geldt dus inderdaad voor de andere club... Ja, wij, wij kennen hier op Curaçao ook al decennia lang, hè, vanaf het begin eigenlijk, kennen we zogenaamde politieke patronage. En dat doet dus de MFK van meneer Schotten, die doet daar heel sterk aan. Maar dat het zo openlijk gedaan wordt als nu, dat is ook weer nieuw. Als ik u hoor, zijn in elk geval de reacties van PvdA, van en SP en VVD en de PVV... dat zou uh, maar onafhankelijk moet worden, een tikkeltje voorbarig. Ik dank u voor dit commentaar. Oké. Okay. Peter Verton, politiek, socioloog en publicist de Willemstad. En in de studio in Den Haag zit nog steeds Henk Kolen, programmeur van het 40-jarige... Paard van Troje, het Haagse poppodium. Meneer Kolen, bij beroemde artiesten uit het buitenland denk je altijd, die zullen wel in de melkweg gestaan hebben, of in Paradiso, maar een heleboel zijn begonnen in het paard, hè? nou begonnen, dat weet ik niet. Hebben er gestaan? Ja, ja, ja. De meest uh, aansprekende voorbeelden denk ik wel uh, Prins... Uh, die, die zijn allereerste uh, kleine afterparty uh, in het in, in in, in paardvertrooien deed in uh, 1988. Uh, Mick Jagger uh, heeft uh, op het podium gestaan, U2, Pearl Jam... om even een paar uh, spectaculaire namen te noemen uit het uh, verleden. Zullen we weer een plaat draaien? Wat is uw tweede keus? Het uh, tweede keus heeft te maken met uh, uh, het, het nieuwe paard. Het, het paard uh, zat in een heel oud uh, gebouw. Ja. Uh, het, het, het gebouw is nog steeds oud en is door uh, Rem Koolhaas... Uh, tot een state-of-the-art uh, uh, gebouw uh, bi binnen het monumentale pand... wat het uh, is uh, herbouwd. Bij de grote markt uh, uh, daar, hè? Ja, precies. En uh, op uh, een van de... Uh, in het nieuwe openingsweekend in 2003 stond Junkie XL op het podium... in die prachtige nieuwe zaal met state-of-the-art apparatuur. En op het moment dat hij op het podium kwam... crashte die prachtige nieuwe lichttafel die wij hadden. Die moest toen gereset worden. Dat duurde precies even lang als het intro van het nummer wat we zouden horen. Wat dat openingsnummer was. En op het moment dat de beat erin kwam, deed alles het weer. En dat leverde een euforische reactie op bij het publiek. A little Less Conversation. Nederlandse DJ Junkie XL met een uh, bescheiden bijrolletje... voor Elvis Presley in A Little Less Conversation. Spanje is verdeeld in verschillende regio's... die allemaal op hun eigen manier de economische en financiële crisis beleven. Morgen zijn er verkiezingen in twee van die regio's. Baskeland in het noorden en iets ten westen daarvan, Galicië. NOS-correspondent Jessica van Sprengen zit in Madrid. Dag Jessica. Goedenavond. Waarvoor zijn precies verkiezingen morgen? Nou ja, je zei het al, er zijn uh, verschillende comunidades autonomo, dus uh, er is een systeem in Spanje. Dat zijn 17 regio's die allemaal een eigen bestuur hebben, een eigen regering. Ja, en dan uh, zijn er morgen verkiezingen in Galicië en in Baskeland en daar kiezen ze dus een nieuwe regioregering. En hoeveel macht hebben die regionale regeringen? Uh, nou ja, ze hebben uh, dus een eigen bestuur, een eigen boekhouding. De belasting wordt daar centraal geïnd door, uh, ge door de centrale overheid. Maar die verdeelt het geld dan. En daar mogen de uh, autonome regio's dan zelf kiezen wat ze daarmee doen. Er zijn natuurlijk wel wat regels, maar uh, bijvoorbeeld uh, onderwijs, gezondheidszorg. Dat bepalen zij zelf hoeveel geld ze daarin uitgeven. Of, of dat ze het in andere projecten stoppen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook gelijk een beetje het probleem wat speelt in Spanje, omdat heel veel regio's dus grote schulden hebben. Dat drukt weer op de nationale begroting en daar moet de regering nu natuurlijk uh, voor zorgen dat dat naar beneden gaat. Houdt de landelijke regering van premier Goois een hart vast voor dit soort, regeringen in crisis, sorry, dit soort verkiezingen in crisistijd? Ja, kijk, in Galicië speelt het wat minder. Want daar komt de premier vandaan. Ah. Uh, daar, is ook, uh, hè, daar hoopt hij dus eigenlijk nog op steun. Het is ook zo dat in Galicië van oudsher de Partie de Populaar, dus de regeringspartij, groot is. Die is daar nu ook aan de macht. Um, daar gooi je hoop natuurlijk wel. Hij kijkt daar natuurlijk wel naar. van, uh, Als hij daar in ieder geval nog uh, steun krijgt, dan is dat een goed teken. Dat. dat ja dan, dat er in ieder geval nog mensen achter hem staan. Want de kritiek op hem neemt landelijk wel toe. In Baskeland is dat wat spannender... omdat het uh, daar heel erg uh, gaat om uh, het nationalisme... wat daar weer de kop op steekt. Um, de onafhankelijkheid die ook in Catalonia en Catalonië hier speelt... Um, Gaat de nationalistische partij daar weer winnen? Komt hij daar weer aan de macht? En wat betekent dat dan? Gaan dan ook de Basken toch weer meer die strijd opvoeren? Maar dat heb je in Galicië niet, eh, separatisme en nationalisme? Heb je daar ook, maar eh, nou, de partij de, de Populaar is daar eh, groot. En dat is op zich wel wat rustiger. Kijk, in Baskenland heb je gewoon eh, nog steeds eh, een, een, een grotere roep om... He, een, een eigen een, een bestuur en veel meer onafhankelijkheid van het centrale bestuur in Madrid. Ik kom zo bij je terug, Jessica van Spengen in Madrid, want we gaan even in de regio kijken. De Nederlandse Ellie de Bruin woont in Galicië. Hoe lang woont u er al, mevrouw de Bruin? Uh, ik woon er op dit moment uh, vijf jaar, ruim vijf jaar. En waarom daar? Want het is de regio in Spanje waar het het meest regent. Dat klopt, maar die regen valt die heel geconcentreerd. En de, andere, de rest van het jaar is het hier heel, heel acceptabel weer. Gelukkig hebben we niet de hitte van Andalusië of Madrid. Ik ben hier terechtgekomen vanwege het werk van mijn man in de, in de visserij, inspectie en controle. Ja, het is de vissersregio, hè? Wat, ja, de vissersregio. Wat is typerend voor de Galiciër? Wat, wat maakt de Galiciër anders dan de Spanjaard in zijn algemeenheid? Uh, Behalve daar die, kan die vis? Ik moeilijk over de Zegt u? Behalve die vis, ja, ik, natuurlijk. Ik, behalve de vis, um, ik weet niet of ze anders zijn dan de andere Spanjaarden. In elk geval hebben wij kennis gemaakt met een enorm uh, sympathieke, goede mentaliteit hier in, in Galicië. Harde werkers, positieve mensen um, die zeker een bijdrage willen leveren aan, aan het welzijn van, van het land en van, en van Galicië. Dus wij hebben hele goede ervaringen opgebouwd in de, in de jaren dat wij hier hebben kunnen wonen. Onze correspondent in Madrid, Jessica van Spengen, schetste net dat Galicia eigenlijk altijd achter de conservatieve partij, de Partido Popular van premier Ragoui, heeft gestaan. Maar ja, uh, er toch wel protesten zijn tegen de bezuinigingen. Wat, wat gaat de doorslag geven morgen, denkt u? Die loyaliteit aan die partij van premier Rajoy, of of die protesten? Ik denk dat de mensen zelf het gevoel hebben dat ze geen keuze hebben. Dat hoor ik ook overal. Uh, ze zijn allemaal hetzelfde. Het is een potnat. Uh, het maakt niet uit of uh, socialistisch of uh, de PP stemmen. Of de nationalisten. Um, er zal weinig veranderen. We hebben crisis. En, de, en er moet werkgelegenheid komen en geen van de partijen kan dat oplossen. En waar hopen de mensen dan wel op? De mensen hopen op werk. Uh, die bezuinigingen, die zitten ze echt uh, heel hoog. Daar hebben de mensen het enorm moeilijk mee. Uh, we kennen in onze directe omgeving kennen we echt hele gezinnen met kinderen en, en, en ouders die werkeloos zijn. Dat er nog één persoon werkt die voor drie gezinnen moet zorgen. Omdat de uitkeringen niet bestaand zijn of kort of, en bovendien heel laag. Pensioenen enorm laag zijn. Is het voor de mensen uh, op dit moment een kwestie van overleven... En omdat de mensen weinig te besteden hebben, sluiten ook, ook andere bedrijven, sluiten winkels, sluiten restauranten, sluiten toeleveringsbedrijven. Het is een mes wat aan, aan meer dan twee kanten, aan tien kanten snijdt. En dat, mm. en dat is erg, erg schrijnend om, om, mm. om je heen te zien. En ook spijtig voor zo'n zo positieve bewolking. Yep. Ik dank u wel. Eddie de Bruin in Galicië. Dan gaan we een paar honderd kilometer naar het oosten, naar Bilbao in Baskeland. Daar woont Sjoerd van den Berg, ook een Nederlander die daar werkt. Uh, niet in de visvangst waarschijnlijk, meneer van den Berg? Uh, nee, nee. Wat doet... Hallo, goedenavond. Goedenavond. Wat doet, wat doet u daar in Bilbao? Ik, ik werk uh, als consultant, ja. Is er uh, verkiezingskoorts in Baskeland? Ja, dat zou er wel moeten zijn, na een... Uh... Eigenlijk de eerste, eerste verkiezing zonder de, zonder de dreiging van wapens na ETA die de wapens heeft neergelegd. Er is een bestand. Eh, er is een bestand. Eh, het is nog niet opgelost. Maar eh, ja, de mensen eh, hier zijn eigenlijk eh, toch het meest verontrust door de crisis... En ja, ze krijgen waarschijnlijk het meest nationalistische parlement in de geschiedenis. Maar het is ook eigenlijk de eerste keer dat dit niet het centrale thema is voor de, voor de gewone bask. Want het thema is toch wel de economie en de crisis? Ja, en dat is natuurlijk ook meteen het probleem. Want geen van de partijen die, waarop gestemd kan worden... dat is eigenlijk een beetje hetzelfde wat, wat Ellie net zei. Dat, gaat dit probleem oplossen? Hmm. Daar is niet het vertrouwen in dat, dat een van de, de kandidaten dit, eh, dit gaat oplossen. Waarop eh, baseert u de verwachting dat het de meest nationalistische regionale regering ooit wordt? Dat, eigenlijk omdat... Eh, het zijn nu voor het eerst zijn de socialisten eh, hier aan het regeren in, in Baskeland. Eh, en deze partij gaat verliezen. Die heeft natuurlijk, eh, zeggende de hier, of eh, zeggen eh, de nationalistische partijen, die hebben voor de problemen gezorgd. Eh, dan heb je ook nog de Partie de Popular. Eh, die is eh, hier klein. Eh, maar ja, die gaat waarschijnlijk dit keer nog kleiner worden, omdat eh, zij nu aan het regeren zijn en zij voor een groot deel verantwoordelijk zijn voor de crisis. Althans, zo wordt dat gezien. Uh -huh. En dan heb je nu de, de grootste conservatieve nationalistische partij eh, die, gaat, die eigenlijk hier altijd gewonnen heeft. Eh, die gaat waarschijnlijk gewoon weer winnen nu. Die gaat de stemmen terugwinnen van de socialisten. En er is nog een andere nu, eh, een andere partij, Bildu, eh, die voor het eerst mee mag doen aan de verkiezingen. En dat is, ja, ze willen het zelf niet toegeven, maar eigenlijk is dat het oude politieke apparaat van de ETA. En die mogen dus voor het eerst meedoen aan de verkiezingen. Ja. En die gaan waarschijnlijk heel veel eh, stemmen weghalen. Dus eh, ja, dan krijg je dus twee grote nationalistische partijen. En een weggevraagd midden, dus, zeg maar. Is dat niet een beetje paradoxaal wat u schetst? Dat mensen iets hebben van... de economie is eigenlijk veel belangrijker dan dat nationalisme... Maar dan toch op die nationalistische partijen... zelfs op een partij die uit de ETA voortkomt, gaan, gaan stemmen? Ja, maar dat zijn twee dingen die eigenlijk gescheiden moeten worden. De, de PNV, dat is dus de Conservatieve Nationalistische Partij... Um, die, die gaat winnen waarschijnlijk. En, en dat is normaal, dat is eigenlijk vrij normaal. Um, en dan heb je die andere partij, dat is eigenlijk een partij waar... De, de, de linkse radicalen uh, ja, die hebben altijd willen stemmen op zo'n partij. En dat hebben ze nooit mogen doen. Omdat en die altijd het. vlak voor de verkiezingen uh, uh, verboden werden, die partijen. Ik dank u wel. Sjoerd van den Berg in Bilbao. Dan weer even terug naar Jessica van Spengen in Madrid. Jessica, um, als... Ja, de... Galicië valt waarschijnlijk mee voor Rajoy, als ik het zo hoor. Baskeland helemaal niet. Wat betekent die uitslag die dan verwacht wordt voor morgen voor die centrale regering van premier Rajoy? Nou ja, um, inderdaad, Rajoy die, uh, hoopt Galicië in zijn zak te hebben. Als het inderdaad in uh, Baskeland toch allemaal wat nationalistischer gaat uitpakken, dan krijgt Rajoy daar nog een, uh, een flinke dobber aan. Hij heeft de Catalanen natuurlijk al in zijn nek hangen die uh, voor onafhankelijkheid strijden. Als dat in Baskeland toch ook gaat toenemen, uh, dan moet hij, uh, daar, uh, heeft hij daar ook nog uh, werk uh, te verzetten. Um, hij kan eigenlijk nu geen onrust gebruiken. Um, hij roept ook op tot eenheid, zelfs de koning heeft uh, hier opgeroepen tot eenheid, het bewaren van de eenheid. Uh, er moet een flinke crisis opgelost worden en hij, uh, hij is er alleen maar bij gebaat als dat met z'n allen kan en als alle neuzen dezelfde kant op gaan. Ik dank je wel, Jessica van Spengen over de regionale verkiezingen die plaatsvinden morgen in Spanje. Henk Kolen, programmeur van het Paard van Trooje. U zit nog steeds in de studio in Den Haag, hoop ik? Ja, ik zit prima hier. Zij, we hebben daar net even euforisch gedaan. 40 jaar jubileum en dat prachtige nieuwe pand dat het paard heeft laten bouwen. Maar ja, ik lees alleen maar artikelen over hoe slecht het gaat... met concertorganisaties en poppodia. Um, zijn jullie eigenlijk niet ook in crisis? Nou ja, ik geloof dat wij, als, als het echt zo slecht gaat, altijd, is me even de vraag. Volgens mij gaat het met het, het podiumcircuit best wel aardig. In tegenstelling op sommige festivals. Uh, nee, wij hebben geen klagen. Het gaat eigenlijk uh, uitstekend. Dus uh, ja, het, het is ook een kwestie van. Uh, ja, een beetje goed luisteren naar je publiek en. Uh, uh, ja, slim programmeren. Zullen we nog een plaats gaan draaien? Wat wordt de derde keus? Ja, de derde keus, uh, uh, als we het over, over het poppodiumcircuit hebben... hebben we, uh, de meeste aandacht trekken natuurlijk altijd uh, die grote namen... maar het, de, de uh, belangrijkste rol die, die uh, het poppodiumcircuit speelt... is juist uh, uh, het uh, ontdekken van kleine en beginnende en hele intieme uh, dingen. De meeste zalen hebben ook een, een kleine zaal. En in de, de kleine zaal, daar ben je... Die, die ook bij ons natuurlijk in het pand zit... daar, daar sta je vlak bij de artiesten... en daar, daar maak je soms echt hele ontroerende momenten mee. Zoals? zoals, uh, nou, zoals bijvoorbeeld het geval van uh, de dame die we zo genoemd, dat is de Franse zangeres Berry. Het is een, een beetje een moment... Uh, een beetje halverwege gêne en, uh, en ontroering. Uh, zij speelde bij ons in, uh, in de kleine zaal. Ik stond uh, heel erg vooraan. En uh, bij, uh, tijdens een van de nummers zag ik plotseling... Uh, dikke tranen over haar uh, wang, wangen. Het uh, bleek later... Met liefdesverdriet te maken Ach. hebben. Beetje onterecht, dat is een uh, hele aantrekkelijke dame. Allemaal even googelen straks. Uh, en het, ja, die kan uh, nummer... ook liefdesverdriet hebben. Ja, blijkbaar. We hebben hier wel Las Vegas. Las Vegas, parano. Las Vegas, tango. Pa pa dum, pa pa, -dam. pa, -pa, -dam, -pa Las Vegas, parano. Las Vegas, tango. La sueur glisse sur ma peau J'aime son No sense now J'entre dans du Casino Elvis Quelques salauds Au rythme des sabots Un manteau, Le bingo, le banco Le fiasco Lèvre tendre, du sang a coulé. Sous mes yeux cernés, du rimel séché. Sur ma lèvre tendre, l'espoir d'un baiser. Las Vegas, Parano, Las Vegas, Tango. J'aime assez. zo poursuite de trop il me rit il me regarde Las Vegas tango da da da da Berry beroemd van de keer dat ze moest huilen op het podium van het paard. Ze heeft trouwens ook met het oog op morgen opgetreden. Toen moest ze helemaal niet huilen trouwens, maar uh, de keuze van Henk Kolen. Nou En volgens mij kan hij zo een CD met 40 jaar hoogtepunten uit het paard van Troje samenstellen. Stel je broer is ziek en hij heeft dringend een nieuwe nier nodig. Stel dat je van dichtbij weet hoe zwaar een nierdialyse is. Wat dan? Linda Kailola kwam vijf jaar geleden voor die keuze staan. Ze zit nu hier. Welkom. Goedenavond. Wat was er precies aan de hand toen? Um, met de de nierfunctie van mijn broer werd steeds minder. Ik had er niet echt goed zicht op. Ik woonde in Amersfoort, hij woonde in Den Helder. En ik hoorde alleen van mijn moeder dat het uh, steeds slechter ging. Jullie hadden geen dagelijks contact? Nee. nee. Wat met uh, verjaardagen. Wat vertelde uw moeder? Uh, ja, dat Klees het aan zijn nieren had. En, uh, en de, de volgende keer zei ze: van uh, ja, het, wordt wel, het is wel erger, hij is steeds moeier. En totdat uh, we bij een verjaardag waren. En toen zei ze: van uh, dat, ja, dat, in, dat dialyse in de toekomst lag. En toen schrok ik pas. Toen dacht ik pas: van oh, het is uh, wel ernstig. Maar dan is het nog een hele stap om te zeggen: ik ja. offer zelf een van mijn twee nieren op. Ja, dat, uh, dat, was, dat ging wel even een tijdje overheen. Toen ik het hoorde dat hij wat aan zijn nieren had... was ik wel begonnen al aan het denken van... ja, wat... ja, mijn tante had, ook, uh, had het ook aan de nieren. En die was ook steeds met het dialysecentrum... Uh, was, daar zat het constant. En dat, ja, dat leven, dat gunde ik mijn broer gewoon niet. En, uh, dus ik was er al over aan het nadenken. En, en tegen de tijd dat, dat die vraag kwam van... De, van de, uh, heeft iemand soms een nier als grapje zo gezegd? Toen, zei ik, toen had ik er al over nagedacht. Toen zei ik van ja, ja. dat wil ik wel. Clint, Carlola aan de telefoon vanuit Den Helder. Goedenavond ook. Goedenavond. Ja, hoe vraag je? Hoi, Clint. Hoi. <laughs> Clint, hoe vraag je zoiets aan je zuster? Hoe, doe, hoe pak je dat aan? Uh, nou, uh, om eerlijk uh, te zijn, uh, ik heb het zelf eigenlijk al nooit gevraagd. Dat is, uh, ik, ik durf het niet vragen. Ik durf het gewoon niet vragen. Uh, dat heeft uh, mevrouw Ellis, ja, die heeft dat eigenlijk uh, opgepakt, min of meer. Om dat uh, ja, om een beetje te polsen en dat uh, eigenlijk te regelen. En, uh, voor mij was het uh, was gewoon heel bezwaarlijk om dat te vragen. Wat is er bezwaarlijk aan? Wat, uh, wat is de remming? Uh, de remming is dat... Uh, ja, je, je vraagt toch aan, aan, aan een gezond persoon in dit geval mijn zus dan, Linda... Uh, om in een gezond lichaam ja, een orgaan weg te nemen... Met, uh, ja, met wel, wel alle mogelijke gevolgen van die natuurlijk. Ja, en, en het is natuurlijk ook heel dichtbij. Uh, het, is, het, is, het is mijn zus. Dus dat was heel erg, uh, erg beladen voor mij in ieder geval. Nu, dat, dat was ook dus de, de bezwaren uh, ja waar ik tegen liep eigenlijk. Want Linda, hoe gevaarlijk is dat, je nier laten verwijderen? Uh, nou, het is een operatie. En elke operatie heeft uh, risico's. Dus uh, ja... Zo gevaarlijk is het, net als uh, ja, in elke operatie, dacht ik. Uh, zo is het ook. hoe moeilijk is het om. Ja, Linda had er dus al over nagedacht. Was u daar verrast over dat ze eigenlijk meteen ja zei? Uh, nou, niet zozeer verrast, omdat. Uh, je weet natuurlijk uh, wel uit. Je weet uit, uit informatie tweede lijn dat. Uh, uh, ja, dat ze mee bezig is en op wat, ja, of goed, wat voor niveau ze zit, om het zo maar even te zeggen. Maar uh, ja, ik was natuurlijk ontzettend blij, gewoon ontzettend blij dat, het, uh, ja, dat, er hoop, uh, dat er hoop is, dat er hoop was op dat moment. Want het was inderdaad uh, heel erg uh, krap allemaal. Hm. Het had niet langer moeten duren? Nee, nee het, het had niet langer moeten duren, want dan had ik uh, moeten dialyseren, ja. Dat is geen pretje? Nee, dat is geen pretje, zeker geen pretje. Hm. Dus wat dat betreft uh, heb ik uh, heel veel uh, geluk gehad eigenlijk. Is, is de kans groter, ik weet het niet hoor, ik vraag het zomaar, uh, dat, dat, dat het goed gaat zo'n overplanting uh, als, het, als het de nier van je eigen zus of broer is? Of? Uh, ja, dat wel. Dat is wel uh, gezegd dat uh, een, een, uh, een uh, orgaandonatie, in dit geval een nier, die dichtbij staat, familie, uh, ja, ouders en, en zussen, dat is... Uh, een grote kans van slagen. In ieder geval de match zal inderdaad veel, veel groter kunnen zijn, laat ik het zo zeggen. Linda, krijg je een verandering in de relatie tussen broer en zuster? Hij leeft, hij hoeft niet in dialyse, dankzij uw offer, dankzij uw gebaar. Verandert dat de relatie? Nee, dat hebben we van tevoren afgesproken. Ja, dat kun je wel afspreken. Maar... Ja, nee, dat heb, ben ik echt duidelijk geweest. Van als hij dat wel zou doen, dan doe ik het niet. Dus die keuze had hij. Hoe, hoe is dat gesprek gegaan, Clint? Nou ja, heel erg, heel erg duidelijk. Nee hoor, dat was, dat was ja. inderdaad in goed overleg gegaan. Uh, en, en goed, natuurlijk het het, het, zijn er in ieder geval op mijn kant wel veranderingen veranderingen. Uh, maar het is niet zo dat ik inderdaad Linda uh, anders ga benaderen of, of, of, of, uh, of wat dan ook. Nee, nee, dat blijft dat voor dat gevoel. Dat is wel hetzelfde. Maar goed, het is. Uh, direct daarna komt er natuurlijk wel een, een ander gevoel bij kijken. Ja goed, dat is logisch, denk ik. Want je krijgt waarschijnlijk toch een soort dankbaarheid, erkentelijkheid. Ik ben iemand die iets verschuldigd of niet? Nee, maar goed, het beseft wel zoals... Uh, uh, nu speelt alles een beetje met het boek en met uh, de week van, uh, van, uh, van de donoren. Ja, de ik moet het even week. zeggen. Dat boek heet 20 dubbelportretten nierdonatie bij leven in het kader van die week. Uh, ja. Uitgeven door de Nierstichting. En daar komt ook een interview met jullie beiden in voor. Ja. Dat is correct. Ja, dat klopt. En dan dat leeft klopt. het weer op allemaal natuurlijk, wat er dan toen gebeurd is. Dan leeft het inderdaad heeft. weer op. En ja. dan, uh, ja, dan waardeer je alles wat uh, uh, ja, waar je nu staat. Ja. Het, het leven, je hebt het tweede leven gekregen, zo simpel is het gewoon. Ja. Uh, Linda, schreef daarnet uh, nou, dat u al over had nagedacht. Uh, maar goed, dan komt toch het concrete verzoek op een bepaald moment. De beslissing om het te doen of niet. Uh, wat dan? Heeft u, heeft u dat gewoon een nieuw eentje beslist doen van... ja, ik wil, of was dat toch moeilijker? Nee, ik had in, voor mezelf had ik al beslist... maar de mening van mijn kinderen... ik heb toch twee kinderen... en ik was uh, in die tijd uh, alleenstaande moeder... met wel een latrelatie, maar... Uh, de, de mening van als zij heel erg bang zouden zijn geweest... dan had ik het heel moeilijk gevonden om mijn zin door te drukken. Want ik, ik wilde het wel zelf doen. En ik zou het heel erg moeilijk vinden om het dan niet te doen omdat iemand anders bang is, laat ik het zo zeggen. Mm. Clint, hoe heeft de rest van de familie gereageerd? Want ik kan me toch voorstellen dat er nog jaren wordt gesproken... over Clint loopt rond met de nier van Linda. Ja, nou, het is wel bekend in de familie natuurlijk. En, en ook wel de buiten. Maar uh, ja, goed, wat, wat, wat betreft, het heeft wel een de nodige impact gehad in ieder, geval, uh, bij, uh, ik denk in ieder geval... in mijn gezin ook, natuurlijk, en voor mezelf. En wat is de impact? Nou ja, dat, uh, dat je vanaf een, een, een zielig uh, hoopje. En bij jou gezien toch op draait. Je bent toch kostwinnaar. En daar zie je inderdaad uh, uh, dialyse. En de misschien wel uh, op een lange termijn overlijden. Ja. En dan krijg je dus een tweede kans. Ja, uh, je, pakt, uh, je pakt alles wat in het leven zit, eigenlijk, om het zo maar ja. te zeggen. Er zijn veel Nederlanders. Uh... Linda, die, die, die dat niet willen, die ook geen donorcodicil willen invullen of een heleboel uitzonderingen maken voor, voor delen van hun lichaam. Ja. Uh, begrijpt u die wel, die mensen die het niet willen? Eerlijk gezegd, totaal niet. Nee, als je dood bent, heb je er helemaal niks meer aan. En dan gaat zo, dat is zoveel kostbare organen die gewoon de grond ingaan, terwijl er zoveel mensen nog leven die er zo, ja, die kunnen ermee leven. Laat ik het zo zeggen. Er is uh, vandaag een noodkreet... Uh, naar de kabinetsinformateurs gegaan, Clint. Van verander de regeling. Zorg dat er, dat er meer gedoneerd kan worden. Begrijpt u de mensen die het niet willen? Uh, ja, natuurlijk. Dat, dat begrijp ik ook wel. En Het is en het blijft natuurlijk altijd... Uh, de keuze van, uh, van... de persoon zelf. Uh, maar het is een stuk bewustwording... van wat het allemaal... Uh, teweeg kan brengen in positieve zin. Ik denk dat dat... Uh, ...nog veel meer uh, uitgelegd kan worden dan wat het nu is. Want het zit gewoon alleen maar voordelen aan, geen nadelen. Toch lijkt het me geen makkelijke beslissing. Als het andersom had gelegen, als Linda een nier nodig had gehad... ...had u op uw beurt gelijk gezegd... ...ja, dat doe ik voor mijn zuster, of niet? Nou, daar gaat natuurlijk ook het, het precies aan af. En, en dat is uh, natuurlijk heel bepaald. Dat is natuurlijk, wil je. Natuurlijk, je wilt er alles aan doen. Uh, en dat heeft uh, Linda dus ook gedaan. Ja, maar en, andersom... Ja, andersom, Had u het, het voor mensen, haar mensen, gedaan? Heel moeilijk, want dat heb ik mezelf ook al afgevraagd. Wat zou ik doen in dit geval? En het antwoord? En, nou, ik zou het niet weten. Dat zeg gewoon heel eerlijk. Ik zou het niet weten. Want het is inderdaad heel erg moeilijk. Uh, maar nu, dat is natuurlijk wel kapaat. Maar ik heb, ben, ik heb nu wel een nieuw gekregen van, van Linda. Dus de, de situatie is gewoon tal. Ik ik zou nu zeggen: oké, okay, mensen. Ik zou het gewoon doen. Mag ik jullie bedanken voor dit mooie gesprek? En het, het, het, ja. het boekje heet. 20 dubbelportretten, nierdonatie bij leven en is uitgegeven door de Nierstichting. Het is vijf voor twaalf. En de redactie van Het Oog kreeg vanavond een raar telefoontje. De telefonisten van de NOS verbond iemand met ons door en toen hoorden we dit. Zondag wordt opnieuw een dag met veel wolkenvelden en hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In de ochtend is lokaal een beetje regen niet uitgesloten. Maar het blijft op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 19. Maandag staat er een zwakke meest oostelijke stroming waarmee vrij droog lucht aangevoerd wordt. Neerslag wordt dan ook niet verwacht. Mid Wacht even zorgde... hoor, wie ben je? Uh, Mike Baptiste. En wie is Mike Baptiste? Mike Baptiste zit bij de plaatselijke radios en een FM. En waarom las je het weerbericht voor? Ik hoor dat Erwin Kool niet meer uh, de weerman wordt, niet meer is. En het leek mij leuk om uh, te solliciteren. Ja, maar dan was je toch verkeerd, want dan moet je een screentest bij de televisie doen. En hoe gaat dat te werk? Ja, dan moet je waarschijnlijk weer de NOS bellen... en dan, dan vragen naar de, naar de televisie, denk ik. Oké. Okay. Ben je wel meteoroloog? Want je moet ervoor gestudeerd hebben. Oké, okay, nee, ik heb, ik heb er niet voor gestudeerd, nee. nee. Eerst dan maar die opleiding volgen, Mike. Wat zegt u? Eerst dan maar die opleiding volgen. Dan dat denk ik dat wel een betere optie is, inderdaad. Wat voor weer is het eigenlijk nu in uh, de regio ja, Miss Vliet? Li Lij -Lij is het uh, momenteel droog. Dus geen, geen regen. En uh, er komen waarschijnlijk vannacht nog wat Sahara-zandkogels uh, overstromen. Uh, en uh, hoe warm of koud is het buiten? Ik denk dat het nu een graad of uh, 12, denk ik, is. Ik dank je, Mike Baptiste. Ja, dat klopt. En dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier John Jans van Galen. Ik wens u een goede zondag was ich noch zu sagen hätte dauert eine zigarette und ein letztes glas im stehen dit ist radio 1